Drie uur duw ik het eerst aan met het NOS-journaal. In de Amerikaanse Senaat zijn de verhoudingen verder op scherp gezet. De democraten hebben een omstreden maatregel doorgevoerd. Ze veranderen de regels rondom presidentiële benoemingen. Tot nu toe kon een benoeming in de Senaat worden tegengehouden... met een zogenoemde filibuster. Waarbij een senator zo lang aan het woord blijft als hij kan. Onder president Obama werd dat middel vaker dan ooit door de republikeinen ingezet... En daarom is het volgens de Democraten tijd de regels aan te passen. De Republikeinen zijn woest. Ze noemen de wijziging een tactiek om de aandacht af te leiden... van het debakel rond zorgwet Obamacare. Het dodental van het drama bij een ingestorte supermarkt in Riga... in Letland loopt op. Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen... toen het dak van een supermarkt naar beneden kwam... onder wie twee brandweermannen. Er liggen nog tientallen mensen onder het puin. Om hen eronder vandaan te halen is het leger ingezet... Volgens de autoriteiten is het dak mogelijk ingestort door constructiefouten. Bovenop de supermarkt werd een daktuin aangelegd... en dat was voor het gebouw te zwaar. In Rotterdam heeft een vrouw ongeveer tien jaar dood in haar huis gelegen. Agenten ontdekten haar stoffelijk overschot nadat bouwvakkers... die in de straat aan het werk waren, geen gehoor kregen toen ze bij haar aanbelden. Zij waarschuwden de politie en die vond het gemummificeerde lichaam van de vrouw. In tien jaar tijd had niemand haar overlijden opgemerkt. Of de vrouw familie had, is niet bekend. En de Duitse ondernemer Arthur Brown is overleden. Samen met zijn broer stond hij lang aan het roer van elektronica bedrijf Brown. Samen bouwden ze het in de jaren 50 en 60 uit van familiebedrijf tot toonaangevend concern. De broers kozen voor een moderne vormgeving van hun producten waardoor het bedrijf hard groeide. In 1967 verkochten ze Brown aan concurrentielet. Arthur Brown was 88 jaar.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 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt uh, gebruiken om een vraag te stellen of natuurlijk een antwoord te geven. Nachtzuster Apenstaartje omroepmax.nl, daar kun je ook uh, contact mee zoeken. En als je dan even je telefoonnummer achterlaat, dan kunnen we jou weer terugbellen als het nodig is. Um, even kijken. Twitteren kan via @nachtzuster. De chat is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. En facebook.com slash nachtzuster. Daar is ook van alles te vinden over dit programma. Allemaal manieren om mee te doen, maar de makkelijkste blijft om te bellen naar 0800 1121. En bel dat nummer vooral als je weet hoe het kan dat de plafonnières van Marijke altijd een beetje nagloeien en wat ze daartegen kan doen. En misschien kun je Aad antwoord geven, die vraagt zich af hoe al die zorgverzekeraars het geld uh, bij elkaar krijgen om zo ontzettend veel te adverteren. Uh, betalen we daaraan mee dan met z'n allen, vraagt hij zich af. Charles en Henk van der Veen willen meer weten over DHB-radio. Wat is het en wanneer gaan we daar allemaal naar luisteren? En Marika heeft gehoord dat politici andere medicijnen krijgen dan de gewone mensen. Klopt dat? En Herman die, uh, had een verhaal over de loopfiets. Die denkt dat als je er stepjes op aanbrengt... je dan, als je de heuvel afgaat, minder moeilijk uh, hoeft te sturen. Klopt dat, wil hij graag weten. Of iemand het even wil gaan proberen. Ria die had een probleem met haar voorzieningen via de gemeente. En vraagt zich af of de gemeente dat zomaar kan verminderen. En Trudy... Wil weten of de bekende Nederlanders die afreizen naar verre landen voor het goede doel, voor van die filmpjes, of die zelf de reizen betalen. 0800-1121. Jolanda wil weten of haar hond bram uh, voordat hij zich gaat ontlasten. Nou, ze wil niet weten of het zo is, maar ze wil graag weten waarom die dan een aantal rondjes draait. En dat zijn de vragen die nog openstaan. Uh, even kijken mocht je nieuwe vragen hebben of een antwoord weten. 0800-1121.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 wij de Grote en Testament, een van de mooiste liedjes ooit. Dat is dan mijn bescheiden mening. Anja, goeienacht. Hallo, goeienacht. Zeg het eens. Nou, uh, ik zou je vertellen, ik heb uh, meegedaan met operatie NL Fit van televisie. En daar heb ik vijf kilometer heb ik gelopen. Dat was 3 november. En dan vraag ik me dus af, ik wil dus in juni volgend jaar wil ik, uh, 10 kilometer gaan lopen. Mm -hmm. En dan vraag ik af, hoeveel tijd staat daarvoor? Hoe bedoel je, hoe snel je moet lopen of hoe lang het duurt voordat je dat lekker kunt lopen? Nee, ik vraag me af hoeveel tijd je ervoor krijgt, voor 10 kilometer. Want, want je bent van plan er zo lang mogelijk over te doen? Nee, juist niet. Oh, ik ben okay. aan het oefenen om het zo kort mogelijk te doen. Ja, maar, maar ik mocht ik het uit de hand af, lopen... Hoe lang mag je erover doen? En welke, welke toestand is dat dan die je gaat lopen, hoe heet het? Nou, ik ga meedoen in 1 juni en dat is uh, uh, Ladies Run. Oh ja. En dat is uh, dus uh, bij Ahoy is dat in Rotterdam. Aha, uh -huh, ja. En dan uh, wil ik gaan, uh, ik heb dan 5 kilometer gelopen in uh, 49 minuten. Ja. Ja. En nou wil ik dus 10 kilometer gaan lopen. Ja. Uh, voor die 5 kilometer kreeg je dus 50 minuten. Er liep er nog iemand de achter de jou? Wat zegt u? Liep er nog iemand achter jou? Nee, ik was de laatste. Ja, echt? Ja, ik was de laatste die binnenkwam. Ah, hartstikke goed. Ja. Nou, dat <laughs> ik vind ik echt aan. goed. Ja, nee, ik vind het geweldig. Nou, dat was dan 3 november. Maar nou vraag ik me dus af, hoe lang krijg je de tijd? Oftewel, hoe lang mag je over 10 kilometer doen? Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Ja. Geweldig. Ja, ik heb geen flauw idee. En wanneer ben je begonnen met het, uh, met het lopen? Nou, ik denk een half jaar terug. Oh, Oké, okay. en hoeveel jaar ben je? Ik ben nu 43. Oké, okay. en waarom ben je opeens uh, gaan uh, lopen? Nou, ook omdat ik aan het uh, gezonde lijfstijl uh, wil. Wat goed zeg. Nou, ja. Ja, het is echt in. Ik zie echt uh, soms dan op zondagmorgen, dan kun je bijna niet meer uh, over het fietspad. Zoveel mensen zijn er aan het hardlopen. Ja, maar het is ook uh, verslavend hoor. Echt? Ja, ik heb het wel eens ja. geprobeerd, maar ik had niet echt. Nee. Nee, maar je moet wel zorgen dat je in die flow komt. Als je eenmaal in die flow zit, dan is het heerlijk. Ach, ja. Ja. Zo, en je hebt het gelopen in 49 minuten en 43 seconden, zie ik. Nee, 49 minuten en 13 seconden. 13 seconden, seconden. ja. Oké, okay. nou hartstikke goed. En je had startnummer 901? Nee, 798. Oh, dan heb ik de verkeerde. <laughs> dan is het iemand die nog net voor je uit uh, kwam hobbelen. Ja. Want, nee, maar het is. Het, ja, ik, ik, ik hoor heel vaak mensen er heel enthousiast over, maar ik, heb het, ik kan het niet zo goed opbrengen. Maar ik heb dus heel veel respect voor dat jij het wel kunt. Maar is het ja, dan niet ja, slim om eerst de vijf? Wat ik in juni ga doen. Maar is het niet slim om dan. Kun je in juni niet eerst nog een keertje de, uh, de vijf kilometer doen? Dat je nog wat pro probeert om eerst nog wat sneller te lopen? Nee, ik, ga te, ik ben nu al bezig om uh, te gaan trainen om sneller te gaan lopen. Ja. En ik heb nog een half jaar dus die tien kilometer moeten doen. zijn. Ja, dat is ook zo. Nee, dat is ook zo. Nee, maar het is wel fijn om te weten inderdaad wat, uh, wat je met trainen in ieder geval moet halen voordat je eraan begint. Dat lijkt ja. me ook erg, zeg, als je dan aankomt lopen naar tien uh, kilometer en dat ze dan net de finish aan het verwijderen zijn. Ja, maar dat kan niet zomaar, hoor, want ik weet wel, toen ik die vijf kilometer liep... liep ja. ik was ik ook achteraan en daar was van die politie op die motorbikes... die waren daarachter, die hield alles in de gaten. Mevrouw, gaat het nog met u? Ja. Gaat het nog? Ja, nou, en, en ze hebben ook gezegd, als je gewoon blijft lopen... en je ja. hebt geen mankementen of je krijgt geen krampen of wat dan ook... dan mag je gewoon uitlopen. Oh, oké. Okay. Oh, gelukkig maar. Dan, dan gaat niemand je tegenhouden. Of, uh, dat, maar dat iedereen dan al naar huis is als je aankomt... lijkt me ook zo onprettig. <laughs> dat je zo aankomt en dat mensen al langer op hun fiets gestapt zijn. En dat, uh, ja, nou, ja, nou ja, dat goed. valt wel mee hoor, want ik had best wel veel publiek hoor toen ik toch... Nee, maar jij was, was binnen de tijd, dus dat is... Nee, nee, jij blijft natuurlijk wel uh, juichen voor iedereen die binnen de tijd nog uh, binnenkomt, vind ja. ik. Ja. Goh, wat een toestand. Ja, uh, uh, nou ja, hoe lang, uh, hoe lang mag je eruit? Maar, maar zou het dan zo zijn dat stel dat je hem wandelt... Als je vijf kilometer wandelt, dan moet het ja, toch zo? zijn? Ja, dat doe je al over. Echt? Ja. Goed. Ja, maar ik heb ook wel... Als ik... Dat moet je niet verder vertellen, Anja. Moet je het even tussen ons... Maar als ik... Ik ging wel eens hardlopen... En dan werd ik ingehaald door wandelaars... Ja, dus, dus het, het verschilt natuurlijk heel erg qua tempo... hoe snel je wandelt en hoe snel je rent. En ik, ik denk ja. dat het echt hele snelle wandelaars waren. Maar goed, uh, hoe lang mag je erover doen? Over de Ladies Run in, uh, in Rotterdam op 1 juni 0800 1121. Lekker praktische vraag, daar moet een antwoord op kunnen komen. Dankjewel, Anja. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik ook. En succes vast. Oké, okay, bedankt. Goed, doeg. Hoi. Doei. Pieter, goeienacht. Ja, hallo, Asfit. Dag Pieter. Peter. Ik ben een tijdje niet in de uitzending geweest. Oh, had je iets en... misdaan? Nou, ik, er waren niet altijd onderwerpen waar ik iets over hoefde nee, te zeggen. Ja, nee, dan is het Maar toen ik het recht langskwam, ik deed de radio aan... en ik hoorde net uh, nog de laatste stroven van de vragen. Ja. En ik had van de week nog weer een cliënt uh, aan de tafel... en die heb ik er toevallig ook allemaal uitgebreid zitten uitleggen. Dus ik dacht, nou, dat kan ik wel even doen. Maar er was een dame mee voor... En die heeft goede antwoorden gegeven, dus daar ga ik niets meer aan toevoegen. Echt helemaal niets meer? Nee, nee. Oké, okay. nee. <laughs> nou hartstikke goed. Kijk, dat vind ik nog eens een klein stukje uh, zelfcensuur waar ik respect voor heb. Dankjewel, Pieter. Ja, maar ik heb nog iets anders. Ja. Er is ook een vraag langsgekomen die ik gedeeltelijk heb uh, opgevangen. Ja. Dat ging over de zorgverzekeraars. Ja. En er werd een vraag gesteld hoe men zich uitgaven kon permitteren. Ja, nou vooral uh, uitgaven aan verzekeringen en vooral zo verschrikkelijk veel uitgaven. Ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Ja. De verzekeraars ontvangen premies ja. van allerlei mensen die hun premie betalen. Ja. Ja. En die premies, dat is het inkomensgedeelte. En aan de andere kant moeten ze elke dag aan ziekenhuizen, aan specialisten, aan huisartsen alsmaar vergoedingen uitbetalen. Dat gaat allemaal razendsnel. Oh. En het is net als elk ander bedrijf, als je meer inkomsten hebt dan uitgaven, dan maak je winst. Ja. En alle zorgverzekeraars tezamen hebben de laatste jaren anderhalf miljard euro overgehouden aan hun bedrijfsvoering. En wat hebben we dit jaar gezien? Er zijn net allemaal nieuwe polissen toegestuurd aan alle mensen in heel Nederland. Ja, dat die lekker omlaag premies, gingen. Ja. Ze hebben de premies verlaagd. Ja. Dus ze zullen het net niet zodanig verlaagd hebben dat die anderhalf miljard nu op is. Nee. Want het zijn natuurlijk toch gelden die eigenlijk van de bevolking zijn. Maar het, is gewoon, het zijn ondernemingen met inkomsten en met uitgaven. En als de inkomsten hoger zijn, maken ze winst. Maar nou, ik begrijp dan de vraag van Aad wel heel goed. Als je dan geld over hebt, doe dan de, de eigen bijdrage omlaag. Ja, natuurlijk. Maar die is ook omlaag gedaan. Over oh. die eigen bijdrage. Nou, dat, ja. dat is wettelijk bepaald. Oh. Dat, daar gaan ze niet over. Ja, dit is natuurlijk, de eigen bijdrage is niet alleen vanwege de financiën... maar ook een, een klein drempeltje dat mensen niet met alle onzin naar de dokter gaan. Ja, maar het is wel een heel hoog bedrag, want het wordt nu ja. 160 euro. Ja, soms en is het is het voor wel. mensen met hele kleine inkomens een heel, ja. groot, een heel groot getal. En er zijn juist mensen die natuurlijk heel veel medische uitgaven hebben. Die hebben het vaak financieel wel zwaar. Ja, ja absoluut. Ja, een beetje zuur is het wel. Oké, okay, nou dankjewel Pieter. Ja, graag gedaan hoor, Astrid. Een nou, goede nacht nog, tot een volgende keer hè. Dank dag. Dag. 0800-1121-Herman. Ja, Hallo. Uh, ik heb de computer aangezet, kan ik je zien. Maar, Echt? Zal ik uh, even zwaaien? Hallo? Hallo? Met Herman. Dag Herman. Ja, ik uh, wou over de plafonnière iets zeggen. Oh fijn, zeg het maar Herman. Uh, dat ik, uh, ik heb uh, ook een lampje, een LED -lamp, dat is een ledlampje. Echt waar? En, uh, die, die brandt uh, dag en nacht, die mm -hmm. heb ik nooit aan. Die heb ik gesloopt om te kijken wat erin zit. Maar die gloeit dus niet naar, maar die, die doet het gewoon heel zachtjes. Die brandt op eigen initiatief. Die brandt gewoon als de stekker erin zit. Ja. Ah, nou, nou zie ik je zwaaien. Ja, dat heeft een kleine vertraging inderdaad. Ja, leuk. Uh, maar uh, ik heb de stekker er anders in gedaan nu. Ja. En nou moet hij niet meer. Oh ja. Ja, dat hielp hè. Nou, de stekker ondersteboven erin doen. Ja, nou in ieder geval de draadjes dus uh, ja. even wisselen. Als er geen stekker zit, dan uh, moet in de stopcontact uh, iets uh, veranderen. Ja, maar dat, uh, dat heb ik. Ik heb dat gedaan en uh, hij, hij doet het nou zeg maar niet meer. Dat gezellige minimale licht is nou uit mijn kamer. Maar ja, een plafonnière die, die, die zit niet met de stekker in het stopcontact. Nee, dat bedoel ik. Maar kan je wel uh, links? De, er zit een kroonsteentje in waarschijnlijk. Als je ja. dan het kroonsteentje, dus de draadjes verwisselt, dan gaat het ene het blauwe draadje de rode kant zeg maar naar de linkerkant. Um, dus als je die draadjes verwisselt, want dat is een. Uh, een ledlampje is eigenlijk een diode dat, dat laat de stroom maar op één kant door. En als de stroom omgedraaid wordt, ja, ik snap het ook niet precies met wisselstroom dan, maar in ieder geval bij mij <laughs> werkte het door de stekker te verwisselen. Dus de draadjes links, rechts te verwisselen. Oké, okay, dus we was... moeten eventjes een werkstudent langs laten komen? Ja, op mij, maar in de toningen... Oké, okay, nou mocht Marijke ook in Groningen uh, wonen, moet ze me even bellen. Gaan we jullie met elkaar uh, verbinden en dan kijken of dat geen lekstroom geeft. Nou ja. En dit is 0800 1121. En ik denk uh, dat Marijke blij is om te weten dat het, uh, dat het te veranderen is. Of ze dat daadwerkelijk gaat doen, dat controleren we toch niet. Dus. Uh, En misschien dat Marijke wel geen enkel probleem heeft... om een kroonsteentje eventjes uh, los te peuteren. Dat is, uh, zijn, zijn maar mensen die... Misschien doen die het ze alweer nou terug, omdat ze het toch heel gezellig vindt. Dat het toch is een klein... ook zo dat je opeens zit je dan in een zwart gat natuurlijk in de woonkamer... Ja. als je en het niet meer doet. Nee, dat is waar. Nou, dankjewel Herman. Oké, okay, bedankt. Dag. Goeienacht nog. Ik zwaai weer, dus dat zie je over een minuut. Ja. Oké, okay, doeg. Uh, Bert, goeienacht. Ja, goedemorgen. Uh, met Bert Streun, denk Del Seil. Dag. Ik, uh, ik hoor allerlei vragen bij Langers komen. En uh, ik denk, nou. Ik hoop. Naar uh, Napoleon-verhaal uh, had ik ook het goede antwoord. Dus... Kijk. Het is wel leuk, uh, het is geen quiz, hè? Het is gewoon. Het is informatief. Uh, nee. ja. uh, met de, de DAP-radio's, dat ja. uh, trok mij wel. Ja. Aan dat is er al jaren. En dat dat nog zo onbekend is. Ja, er is betekent... ook altijd een beetje verwarring over uh, DHB en DHB, hè? Ja. Ja, je hebt uh, uh, DAB, dat is Digitaal Audio Broadcasting. Ja. Yeah. En vroeger kon je ook gewoon de televisie uit de ether halen. Mm. Maar dat is nu ook digitaal. Dus daar heb je ook kastjes of iets dergelijks voor nodig met speciale antennes. Ja. Yeah. Nou, en zo wilden ze dus ook uh, met de radio doen. Dat willen ze dus digitaal versturen. Van dan uh, wordt de ether wat minder vervuild. Maar moeten wij onze oude radioapparatuur weggooien? Nou, ik denk het niet. Van uh, de meesten die zitten bij, uh, bij uh, uh, zoals Sycho uh, en, ja. en dat soort uh, ondernemingen. Ja. En, die, en die ontvangen het digitale signaal en die sturen het gewoon naar je huis toe. Dus dan kan je waarschijnlijk met je oude tuner ook nog gewoon radio luisteren. Oh, gelukkig maar. Ja, en uh, nu had ik ook nog, er was ook iemand die zei over medicijnen dat onze bestuurders andere medicijnen krijgen. Ja. Nou, volgens mij is dat niet helemaal waar, maar ja. ik kan daar wel in meegaan van uh, nou, ik ben uh, ambtenaar en vroeger zaten wij uh, bij een uh, speciale uh, verzekering. Je had vroeger het ziekenfonds. En de particulieren, ja. als je boven een bepaald bedrag verdiende... dan moest je je particulier verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Ja. En uh, zat je onder die grens, dan was je ziekenfonds uh, uh, verzekerd. En wij als ambtenaren, wij waren allemaal nog bij een derde verzekering. Oh. En dat was namelijk, ja, dat was het uh, ISA-verzekering. En het ISA, die verzekerde alleen maar ambtenaren... En toen uh, is dat uh, nieuwe zorgstelsel gekomen. Ja. En wij zijn allemaal... Uh, nou, wij kunnen nu ook switchen. Ik kan ook uh, naar een andere verzekering. Maar ik zit nog altijd bij het uh, originele ISA-verzekering. Mm -hmm. En ja, je gebruikt zelf namelijk geen medicijnen. Maar ik heb daar wel een keer een, uh, een schrijven over gehad. Dat uh, vanwe vanwege bezuiniging wil men... Dus goedkopere medicijnen aan de patiënten geven. Ja. En die goedkopere medicijnen, die hebben ook bijwerkingen. En onze ISA-verzekering, die heeft gezegd... als je altijd een, een goed medicijn had, ja. met een van een merk... Uh -huh. dan moest de apotheek die ons ook blijven verstrekken. Van zo zijn wij verzekerd. Nou, ergens in de basis klopt dus gewoon het verhaal. Ja, in de basis klopt dat verhaal. Ja, er zit een, maar, maar dat is vaak met dit soort verhalen. Er zit nog een hoop informatie achter. Maar er ja. is uh, ja dat is helemaal niet zo. Uh... Ja. ja. Maar dus dit... dus uh, uh, ja, ik, ik weet niet waar onze uh, landelijke bestuurders allemaal bij verzekerd zijn. Uh, nee, of zijn. die toevallig dan allemaal bij dezelfde. Ja, dat zou kunnen, toch? Ja. Kijk, ik ben een gemeentehambtenaar en ik weet van alle gemeenteambtenaren door heel Nederland, die, zijn allemaal bij ISA, die waren allemaal bij ISA verzekerd. Ja, dat nou, kan natuurlijk inmiddels veranderd zijn, hè, sinds uh, ja, alle nieuwe ja. omstandigheden. Maar, ja, nou. maar, dat, maar dat, was, dat was inderdaad een uh, soort uh, privilege uh, dat je dus als ambtenaar uh, apart verzekerd was. Ik, ik, zat, ik heb nooit in die pot van het ziekenfonds gezeten. Nee. Nou, duidelijk Bert, dankjewel. Dus en, uh, en zo is het verhaal eigenlijk wel uh, ja, wat onderbouwd. Naar, uh, maar ik denk niet dat, dat per definitie. Oh, u bent een bestuurder, u krijgt werkspul. En uh, het hangt een beetje vanaf hoe je verzekerd bent. Da daar ligt uh, de clou. Nou, dankjewel. En uh, ik wens je nog uh, heel veel gezondheid, Bert. Ja, dat, uh, dat, dat uh, loopt wel los. Oh. Dan, uh, ik moest wel uh, lachen om die uh, hardloopster. Ja. Ik ben namelijk zelf een lange afstand wandelaar. Kijk. Ja, ik loop ook wel eens hard. Maar uh, het wandelen, uh, dat is dus uh, eigenlijk uh, mijn ding. Ja. Vierdaagse van Nijmegen, nou noem maar op. Dat is heel gezond. Ja. Bert, uh, we gaan luisteren naar de Happy Pills van Nora Jones. Ja. Admit jij Je het hoort. goed vindt, hoor. Ja, ik vind het prima. Oké, okay, dag. Ja, tot ziens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 Lijkt verdacht veel op het liedje Vriendschap van het goede doel. Dat basloopje uit Happy Pills van Nora Jones. Ik denk dat ze een keertje in Nederland was en in de taxi of zo of in de limousine per ongeluk het liedje heeft gehoord. En dat als inspiratie heeft gebruikt voor dit nummer. Maar lekker is het wel. Happy Pills heet het dus. Maud, goedenacht. Goedenacht. Zeg ja. het eens. Dus. Uh, nou, mij intrigeert de vraag uh, bij de ramp bijvoorbeeld, hè? de Filipijnen, de laatste ja. ramp. Ja. Daar gaan de verslaggevers gaan naar die gebieden toe, ja. dat ligt helemaal plat, ja. er is helemaal niks waar die mensen onderdak kunnen vinden. Mm -hmm. Waar blijven die verslaggevers? Ja. Waar logeren die? Zitten die in een duur hotel of zo? Maar dat is er toch ook niet meer. Maar dit, Ik vind het dan altijd zo mooi dat er dan zo'n zinnetje... Zitten die in een duur hotel <laughs> of zo? <laughs> nee, dat snap ik. Waar blijven die mensen? Die zitten midden in het rampgebied. Die, ja. bedoel, die, die zitten niet in Manila, maar die zitten op zo'n eilandje. Mm, ja. Hoe, hoe, uh, ja. hoe ja. brengen die de nachten door en zo? Verschilt natuurlijk wel per verslaggever. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar mij intrigeert dat gewoon. Ja, waar ja. blijven die mensen? Ja, ik vind het een hele goede vraag. Ik weet wel van uh, uh, bijvoorbeeld oorlogsverslaggevers... dan denk ik altijd ja. van, nou, dat, ja. dan, moet je, dan, moet je echt, dan moet je echt oprecht een roeping hebben... om, ja, om, om zeg maar ook. de verslaggevers die daar naartoe gaan, en dat is met die rampgebieden ook zo... dat zijn eigenlijk onze vensters op de wereld... Ja. Ik heb ja. Daar, ik, dat zijn de collega's waar ik het allermeest respect voor heb. Ja, want die, uh... ik ook wel, maar ik vraag me af ja. waar, waar zij dan blijven. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want ze zitten midden in dat alles is plat. Ik bedoel, er staat niks meer overeind. Ja. Nou ja Nou Ik kan me wel voorstellen dat een uh, hulp... Kijk, het is eigenlijk... raakt het een beetje de discussie over de BN'ers... die voor een goed doel uh, naar een, uh, een vergebied... Ah, nee, dat af... bedoel ik het niet, hoor. Nee dat, dat, nee, dat snap ik, maar het raakt de discussie daarover. Want ja. een verslaggever die naar zo'n rampgebied... Ik kan me voorstellen, ik weet het helemaal niet, hoor. Want ik, ik, ik, ik spreek die collega's niet, want die zitten natuurlijk altijd ver weg. Maar, maar het is natuurlijk zo dat een verslaggever... die bijvoorbeeld in dit geval naar de Filipijnen toe gaat... dat een ja. hulporganisatie... Die best wel probeert zoveel mogelijk ten dienste te zijn, denk ik. Omdat ja. het heel belangrijk is dat mensen kunnen zien wat er gebeurt daar. Ja, ja. Ja, kijk, nu inmiddels zal het Rode Kruis wel tenten en zo hebben. Maar ze, blijven ze dan daar of zo? Maar in het begin is dat toch helemaal niks? Nee, ja, dat is. En nou, binnen de een hele goede keren vraag. zijn ze er. Ik denk, waar, waar, waar overnachten die mensen? Ja, ze hebben natuurlijk wel. Uh, de, de middelen die bijvoorbeeld een hulporganisatie ook heeft. Want een hulporganisatie ja. gaat er ook naartoe. En die, moeten, die ja, mensen maar die moeten natuurlijk er in ook slapen. die mensen moeten helemaal nog niet naartoe. Nee, maar is er dan wel al een. Ja, nou, die zijn natuurlijk in hun eentje. Niet, die in begin niet met zijn een organisatie. Mensen, er komt helemaal niemand. Niemand helpt ons. Maar die verslaggevers stonden tussen die mensen in. Ja, bizar hè. Nou, 0800-1121. Ja. Ik wacht het af. Misschien is er iemand die daar meer van weet. Dankjewel, Mout. Dankjewel. Goedienacht. Dag. Dag. Mevrouw Schouwenburg. Ja, goedemorgen uh, Hallo. Eigenlijk, hè? Ja. Goedenacht. Uh, ik heb een, een, een, een, een vorm van antwoord op de vraag op de vrouw over het hondje. Ja. En dat gaat erover van. Uh, even kijken hoor. Het heeft te maken met een uh, afzetgebied. Ik weet niet of zij altijd. Uh, dan moet ze zelf even uh, controleren. Uh, of, die, of ze altijd dezelfde ronde loopt. Mm -hmm. Als de hond uh, een reu... Ik weet niet of het een reu van teef is. Ja, dat heb maar ik uh, als het dan op een gegeven moment zo is... dan uh, ruikt het uh, diertje. Als er niet veel gerookt wordt in huis... heb je een hele goede neus. Ja. Wordt er geroken in huis, wordt de neus minder. Oh. Uh, dan gaat hij op een gegeven moment... qua zijn lengte gaat hij in eerste instantie... zonder twijfel gaat hij gelijk zitten. Als hij een hele goede neus nog hebt. Ja. En is het zo van... Uh, even zijn uh, lichaamslengte... Van, van voorpoten tot achterpoten, zeg maar. Ja. Dan gaat hij een inschatting maken op zijn geur af. Van uh, het, uh, de reuven tevens. Uh, uh, in het territorium waar hij zit. Waar ik, snap in, echt, uh... ik snap er echt geen hout van. Het ligt ongetwijfeld aan mij. Maar hij gaat, hij gaat ter grootte van zijn eigen lichaam. Dat stukje gaat hij even besnuffelen. Ja, hij gaat het. Uh, qua geur gaat hij het aftasten. Ja. En als hij dan op een gegeven moment, hij, hij komt aanlopen, zeg maar, ik mm -hmm. weet niet of die vrouw dat herkent, uh, dan gaat hij in eerste instantie gaat hij ruiken, dan gaat hij eromheen draaien, yeah. dan gaat hij aftasten hoe de lengte de, de, de, de tussen zijn, zijn, zijn poot, zeg maar, gaat, soms, dan kijkt hij nog eventjes uh, zo tussen de pootjes door of wat dan ook en dan gaat hij nog een keer draaien. Ja. Yeah. En dan is het op een gegeven moment... en dan gaat hij zijn behoefte doen. Dat heeft te maken met het territorium. Of met eventueel als een vrouwtje loopt. En ja, het heeft volkomen te maken met de neus. Maar even, hij draait dus... in dit geval gaat het om Bram. Oh, en Bram zal ongetwijfeld dan een mannetje zijn. Ja, dat bedoel ik inderdaad. Dus een teefje... En dat teefje, dat, dat, dat, dat is een vrouwtje, dat is in de buurt. Misschien loopt die vrouw dezelfde rondjes. Ja. Iedere keer met, met de hond. En op een gegeven moment, als het teefje dan uh, loopt ze, eens, zeg maar. Ja. Dan, dan gaat zij uh, pasjes doen. Als uh, zij met Bram iedere keer dezelfde route loopt. Dan op een gegeven moment, dan wil Bram, uh, die, die, die wil uh, zijn geur afzetten. Ja. Op het uh, van, nou oké, okay, ik ben er klaar voor. Dus laten we het zo maar even zeggen. Oh. En dan op. Ja, heel raar gezegd, maar dat, uh, in de dierenwereld is dat zo. Het is eigenlijk gewoon WhatsApp voor honden, wat ze aan het doen zijn. Nou nee, het is oh. over het algemeen zo tussen, tussen ja, mannetjes en vrouwtjes qua honden. Dan... Het zou raar zijn als wij als mensen zo zouden doen, maar goed. Uh, nou, misschien ook vrouw... wel zo praktisch. Nee, maar even voor mijn duidelijkheid. Bram, die draait dus vier rondjes om, ja. om zeg maar dat rondje dat hij draait alles eventjes goed te besnuffelen. Maar, ja, maar, maar, maar ik kan me voorstellen... Stand, dat ja, hij, ja, ik kan me voorstellen dat hij dat rondje eventjes ruikt... Of, of zijn vriendinnetje er misschien geweest is. Ja, precies om aan te geven van... Ho, ik doe even een plasje of een koepje op jou. Uh, al, het, uh, al heb ik Teefje een, een plasje of een koepje gedaan. Ja. Hallo, ik, uh, ik ben er klaar voor. Ik zet het even af. Ik, ik geef even een aanwijzing. Ik ben hier geweest. En ik... Uh, maar hij, hij moet wel precies of nou, het, het mag vijf het, het, het, centimeter of drie centimeter ernaast zitten of tien centimeter. Maar dan op een gegeven moment is het zo van ik, ik zet het af van, uh, om, nou ja, om, om te gaan paren zeg maar. Uh -huh. Ja, het klinkt heel vreemd. Ja, het, het lijkt mij ook uh... niet de allerduidelijkste manier om dat duidelijk te nee, maken. Maar, maar ja, je moet uh... toch wat? Ja. Ja, nou ja, oké, okay, in de dierenwereld uh, le leeft het anders dan ja. in de mensenwereld. Maar in ieder geval wordt er flink gesnuffeld tijdens het draaien van er die rondjes. Er wordt heel veel gesnuffeld. Kijk. Want ik heb zelf al uh, jarenlang... Uh, ik gesnuffeld. ben zelf inmiddels 51. Jarenlang en jarenlang... Uh, ik ben opgevoed uh, met, uh, vanuit mijn ouders al vroeger al. Met honden en alles. Ik heb heel veel meegekregen van mijn ouders. En uh, ja, ik, uh, voor mijn zoals dat ik het weet uh, is dat uh, de manier voor, maar het heeft vooral met die neus te maken van, uh, van het mannetje of het vrouwtje, maar dat, dat komt ook uh, soms een gaan ze meer rondjes lopen yeah. als bijvoorbeeld als uh, als het hondje opgevoed wordt in een in een woning. Bij mensen waar veel gerookt wordt. Oh ja, omdat hij dan de geur. dan moet hij hoe meer rondjes die loopt. Hoe, hoe, hoe meer die eigenlijk zijn geurvermogen aan het verliezen dat, is. dat is. Dat, ja, dat is wel een dat, waarschuwing dat, dan, dan. Dat kan ontzettend uh, verpest worden, zeg maar. door de, door de mensen. Ja. Die, uh, ja, uh, ja, waar veel gerookt wordt bijvoorbeeld. of in een omgeving is waar veel gerookt wordt. Uh, het, het zij uh, bij familieleden of wat dan ook. Ja, dat is. Dankjewel. Ook, ook naar ouderdom, kan ook. oh ja, dat kan ook natuurlijk, dat de neus een beetje begint te slijten, ja. 0800-1121, dank u wel mevrouw Schouwenburg. En een goede okay. nacht nog. Oké, dus bedankt. Dag, dag. Albert, goede nacht. Ja, goede Hallo. Ik had het even over de ziekenfonds. Had het maar even over de ziekenfonds, ja. Eh, jaren drie geleden moesten de prijzen van de medicijnen op de doosjes komen te staan. Ja. Want de consument moest weten wat het kostte. Ja. Maar nu zijn er alle prijzen af, dan mag we niks meer weten. Oh. Hoe komt dat? Oké, okay. oh, dit is eigenlijk gewoon een nieuwe vraag, hè? Ja, een nieuwe vraag. Ja, ja. ja. Prijzen zijn dan weer heb... van de medicijnen af. Ja. Ja. Hmm. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd of uh. iemand het weet. En we hadden we het ook over de handenarenbezekering. Ja, ja. Nou, die ambtenarenverzekeringen waren mensen die verdienden meer als een bepaald inkomsten. Oh. En dan wie je particulier verzekerde, dat was niet alleen ambtenaren, maar ook mensen die bijvoorbeeld 50.000 euro verdienden. Oh. Die hadden ook die verzekering, want die moesten de verzekering zelf doen. Maar de arbeider, die was gewoon verplicht verzekerd. Ja. Dit verschil zit erin. Ja. Dus. Nou, hartstikke goed, Albert, dankjewel. Ja, en. Ja, ik kan nog wel iets zeggen, maar ja. de eigen bijdrage, ja. die wordt altijd betaald door de zieke en niet door de gezonde mensen. Nee, nee want als je gezond bent, dan uh, begin, betaal dan je het... geen uh, kosten, dus ook niet een eigen bijdrage. Nee, ja, er zit wat in, toch? Maar daar hadden ze veel beter anders kunnen doen. Die premietweet, ja. ze mogen geen eigen bijdrage... Nou, dat vind ik ook. Dan. Nee, maar dat vind ik ook. Maar, ik, ik, en, en dat is dan... De goede ja. moeten dan weer onder de kwade leiden. Dan zijn er gewoon ja. heel veel mensen... die om niks de hele tijd toch weer naar de... Of heel veel. Dan zijn er mensen die de hele tijd om niks naar de, naar de dokter gaan. Daar ben ik ook mee eens. En, en dan betalen wij met z'n allen op een gegeven moment vier tientjes meer premie. Omdat die mensen dan steeds maar naar de dokter gaan met een hoesje. Ja. En een, uh, of met een klein hoesje. Of terwijl uh, er nog niks aan Ja, rond. maar de mensen die aan de minima zitten. Ja. Die vermijden de dokter. Oh ja, want anders dan zit je weer met die eigen bijdrage. Dat is natuurlijk ja. ook weer niet goed. Oh. Ja. Wat een narigheid hebben we toch met z'n ja. allen bij elkaar. Het is een hoop narigheid. Maar... Ja. Je ziet een hoop mensen die wat bekeren en niet dat het ook Ja, gaat. Nee, ja, daar zit wat in. Ja. Goed, Albert, dankjewel. Ja. En uh, uh, heel veel gezondheid toegewenst. Ja, prima. Oké, okay, dag. Goeienacht. Dag. Dag. Diana, hallo. Hi. Hi. zeg het eens. Um, uh, ik wilde graag... Um, nou, punt 1 wilde ik even iets vertellen over uh, Danny Boy... Dan de man. Oh, de poes. Ja. Oh, sorry hoor. Ik moest heel diep graven in ja, mijn nou, geheugen. Ja, je, je bent wel heel snel met dit graven, hoor. Nou, nee. Ik ben, ik ben, eigenlijk ben ik echt zo vergeetachtig als een vergiet. Wat natuurlijk helemaal geen goedlopende vergelijking is. Maar even <lacht> Dan, Dan de man. Ja, maar je noemt hem nou D Danny Boy. Maar hij heette Dan de man. Heette die. Dan de, man. Dan de man, dat was, dat was een poesje, die was nog heel klein en die was zat verstopt, zeg maar. Niet dat je hem niet kon vinden, maar hij had ergens last van, zeg maar. Mm -hmm. En de, daar belde je destijds over, maar dat is best lang geleden, hoe oud is Danny inmiddels? Danny is ondertussen drie maanden. Ach, en het gaat goed met hem, hè? En we hebben hem Max genoemd. Oh, dat vind ik verwarrend. Oh. Ja, we, oh, dat is wel heel leuk natuurlijk. Nou, dat waardeer ik. Heel leuk, ja, ja, dat is stom. Dat moet, sorry. Ja, ik moet... Dus, hier, oh, daar ja. ga je alweer. Nee, dat is heel lief. Maar ik was net gewend aan Dende Man. Maar, maar, dan... ja, maar ik heb hem Max genoemd. Omdat hij, hij altijd als een grote hier door de, de kamer zijt. Oh, ik hoop echt dat hij twee meter wordt. Dat kan niet. Dat hij een halve SD. meter wordt. Gewoon zo'n. En dat wil ik ook niet. Zo groot wil ik hem niet hebben. Wat voor kleur heeft Max eigenlijk? Huh? Wat voor kleur heeft Max ook weer? Um, hij is een uh, Britse korshaar. Maar wat voor dus, kleur is die dan? Uh, Geen Oh, echt? Oh, ja? oh. Nou, kom maar brengen. <laughs> nee, echt niet? Nee, je wil hem niet meer kwijt. Die... Maar zullen we hem dan voor de Max the Man noemen? Dan weet ik het, ja, dan, dan vergeet ik het man. niet. meer. Oké, okay, Max the Man. Ja, Max the Man. Hé, hey, fijn uh, dat het goed wordt. Uh, hem gaat. Is mijn Maxi, Maxi, Maxi, Cozy, Maxi, alles. Maxi, hij Max. Hij is zo leuk en lief. Goed. Hè. Nou, goed ja, om te horen. En hij is ook groot. Hij weegt al bijna 2 kilo. Jeetje. Goed, maar Diane, we moeten door met vragen en antwoorden. Dus heb je nog iets oh ja. bij te dragen? Oh ja. Ik heb nog je... een vraag. Ja. Ja. Uh, eigenlijk vorige week al, maar ja, oh. toen kwam ik er niet door. Nu wel. Ja. Um, we ja, eten blauw schimmelkazen en alles met blauw en zo. Ja. En als nou op je brood blauw schimmel zit... Waarom eten we dat niet op? is dat dan slecht? En vies ook vooral. Ja, en echt weggooien. Maar... Oeh, okay. Oeh. <laughs> ja, dat is een goede vraag, Diane. Ik neem hem mee. Doe je Ja. Dankjewel. Jij bedankt. En een knuffel voor Max. Ja, Doei. Dag, Diane. Doei. Doei. 0800 -1 -1 -1. Carlo, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Um, Jeetje. Wat Wat een boel onzin heb ik net uh, gehoord, zeg. Onzin? Wat, zat je na een andere zender? Had je 538 weer aanstaan, Carlo? Heb ik nooit aanstaan. Oh. Echt niet. Ik ben een radio-inluisteraar en ik... Uh... Ik hoor echt alleen maar enorm informatieve informatie voorbij komen. Informatieve informatie. Informatieve informatie. Je hebt namelijk ja, die ook. mensen die niet mensen moeten de hond eerder uitlaten. Want dan uh, draait hij niet zoveel in de grondte. Oh. En dan poept hij meteen. Echt? Natuurlijk. Ik heb een, uh, uh, zelf heb ik een blinde geleide hond. En die, uh, uh, als hij uh, moet schijten, dan uh, schijt hij meteen. En als ik. Uh, Hoe, weet uitlaat, die, hè? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Oh, ik zie nog 2%. Dus okay. dat, uh, dat draai je in een keren van hem. Dat, dat krijg je op dan nog wel grasveldje. Ja. En als je de tijd heeft, dan uh, ruikt hij en dan doet hij. En dan loopt hij een stukje verder en dan uh, poept hij een stukje verder. Maar hij is gecastreerd. Ja. Een gecastreerde hond heeft helemaal geen behoefte aan, aan, aan paringsdriften. Uh, dus dat hele verhaal is uh, uh, streep erdoor. Oh, heel jammer. Ja. ja. Ik vond het dus... wel een mooi verhaal, ja. Het was een mooi verhaal. Ja. Maar ja, is het dan niet ja, ook goed. zo dat als je je hond uh, uh, nog later uitlaat... dat hij dan sneller gaat, uh, zichzelf gaat ontlasten? Want, hij, want dan moet hij nodigerder. Nee, als hij nodig moet, dan doet hij het meteen. Ja, dan gaat precies. hij ook niet zitten van, uh, ik ga ruiken. Ja. Nee, dan is het van, huppakee, ik ga, uh, ik zoek een plekje. Ja. En uh, nooit op de stoep of wat, hè. daarvoor is hij opgeleid, zeg maar. Mm -hmm. Maar dan gaat hij op het grasveld zitten en dan, uh, dan is het ook meteen... Uh, maar het kan, het kan toch zijn dat een hond gecastreerd is... maar zich nog wel herinnert dat dat uh, de manier was om uh, vroeger... A uh, la Ach, een soort... Uh, hond, dat instinct is helemaal kwijt. Oh. Die is al zo klein gecastreerd. Maar dan even voor mijn duidelijkheid... waarom draai je dan honden voordat ze gaan uh, poepen? Nou, uh, ze zoeken een, uh, een fijn plekje, Net zoals jij uh, misschien met je billen een beetje draait om het... Uh, de persen, om een fijn plekje te, te zoeken. Nee, dat heb ik nou ja, niet. ze zoeken nee. gewoon een... een, een ja. en, ze, en ze ruiken inderdaad met een neus. Want als het een, dat een, lijkt me verstandig. Een, misselijkmakend, ja. een misselijkmakend plekje is... terwijl ze niet zo nodig hoeven... Oh, eh, dan gaan dan ze naar zitten. de volgende. Ah, oké. Okay. Natuurlijk, dan gaan ze. Maar ook niet tien meter verder. Vaak is het maar een metertje of een half meter ja, verder. Precies. Ja. Maar dat ene plekje, dat, dat, nee, dat bevalt dan niet. Eh. Nee. Want eh, als je een hond ziet poepen... zie je ook altijd dat de neus richting de grond staat... Ze zitten nooit met de kop omhoog te poepen. Zoals bij mensen. Oh, ze zitten altijd met de gehurd en dan met de kop naar beneden. Ik ga er nou, eens op letten. Nou ja, goed. Uh, ja. Dat, dat, uh, dat Zou kan kunnen, ik, uh, ja. Ja. Um, ja. Oké. Okay. Um, um. Ja, dat belde ik eigenlijk helemaal niet voor. Dat was het uh, <laughs> andere. Uh, oor oh, met het brood. Natuurlijk ja. kunnen het brood wel eten. Een uh, schimmel is uh, op zich uh, een blauw schimmel, maar alleen die ligt in de, uh, vaak in de open lucht ja. en er komen nog meer bacteriën bij. Ja. Die kaasen die worden in, uh, in uh, droge ruimtes beschimmeld en mm. uh, die, worden, uh, hè, die schimmels die zijn bacterievrij, ja. alleen die schimmel zit erop. Als je dat uh, schimmeltje uh, wat je in een uh, blote lucht laat liggen, dan zitten er uh, nog meer bacteriën en dan krijg je nog uh, van die KBC'tjes erbij... Hey, ja, die een ziekenhuisje, ja. darmbacterietjes en uh, ga zo maar door. Oh ja. Dus je, je moet uh, zorgen dat de, de gekweekte bacteriën... Ja. andere bacteriën dan, die je uit de openlucht verzamelt. Ja. Dan krijg je natuurlijk allemaal rotzooi in je... In je, in je ja, in je, in je darm en in je maagsysteem. En dat willen we natuurlijk niet. Oh ja. Dus dan weet je niet wat je eet. Dus je, in, in zeker opzicht kun je... Uh, uh, kijk, broodgist... Gisteren is ook al een schimmel en een bacterie. Het is allemaal niet zo moeilijk. Oh. Toch? Nou ja, wat ik nou niet begrijp uit, jou, uit jouw verhaal... of eigenlijk juist wel, is dus... Uh, dat beschimmeld brood... zou je op zich kunnen eten... als het een beetje uh, beschermd was beschimmeld. Maar ja, in dit geval komen er ook uh, schadelijke schimmels bij... en daardoor kun je het niet meer eten. Alles wat je in de open lucht laat beschimmelen... Ja. in feite... Ja. Uh, uh, uh, schimmel is een, is een leuk woord. Dus ook als je tien keer achter elkaar zegt... schimmel, schimmel, schimmel... Ja, maar dat is dat met alle woorden aankomt. zo, Carlo. Nee, dat is niet waar. Pan? Wat? Pan? Pan pan, pan? pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Op den ja, duur wordt het een leuk woord. Echt waar. Ja. Het zijn alle woorden worden leuk als je ze maar vaak genoeg zegt. Panfluit. Ja, nee, maar schimmel, schimmel. Schimmel, ja, schimmel, nou, schimmel. Ik, schimmel. Ja, als je het paard van Sinterklaas bakt... dan. Schimmel. dan uh, zou je het ook wel kunnen eten. Ja, maar niet te lang laten staan. Goed. Had je nog meer, Carlo? Ja, ik belde eigenlijk voor iets heel anders. Oh. Alleen, ik weet bij God niet meer waarvoor. Wacht, ik zoek het even terug, want volgens mij ben je... nog. Hardlopen. Hardlopen? Hoe Kijk. lang mag je doen over de... Dat is de vraag, de ladies run? Ja, ik vind dat die uh, uh, mevrouw... Uh, als ze er 50 minuten over doet... Ja. Om 5 kilometer te lopen, 49.13 was het, geloof ik... ja. Uh, dan denk ik dat ze beter um, naar een fitnesscursus of een afvalinstituut <laughs> kan gaan. Want als ik um, kijk, normaal gesproken, als je normaal loopt, loop je al 5 kilometer per uur. Dan wandel je. Ja. Dat betekent dus uh, 60 minuten. Ja. Dus elf uh, minuten of tien punt uh, uh, uh, of 47 seconden meer dan zij. En dan wandel je gewoon, hè? Ja, maar ik vind het heel sympathiek van je. Maar de vraag is natuurlijk niet, wat vindt Carlo? De vraag is, hoe lang mag ze erover doen van de organisatie? Ja, daar mag je twee uur over doen. Weet je het zeker? Ik dacht het wel, ja. Dat ik dat uh, goed had gehoord. Dus dan kunnen, we hem, uh, dan kunnen we hem gewoon wandelen, eventueel, de ladies' run. Nee, dan, als, zij er al, als, als zij er al 49 minuten over doet, over vijf kilometer... Ja. Dan redt ze die tien kilometer natuurlijk nooit in twee uur. Ja, natuurlijk wel. Nee, maar ik weet niet hoe... hoe uh, um, misschien is die mevrouw 1,50 meter en 180 kilo. Maar... Uh, sorry dat ik het zeg. Het spijt me echt verschrikkelijk. Nou, het spijt je helemaal niet. Wel, mijn vader ik... is 70 jaar. Die ja. loopt een uh, halve marathon, dus 21 kilometer. Ja. Die loopt in 1 uur. 43. Ja. Maar het... Reken dat dus uit. Maar, Carlo... 70. Carlo, ik vind het heel gezellig, maar waar wil je nou naartoe... behalve dat je die mevrouw probeert te beledigen? Nee, ik probeer die mevrouw niet te beledigen. Nee, maar ik bedoel sommige mensen die net beginnen met hardlopen... die niet zo'n goede conditie hebben, die lopen ja, gewoon niet zo snel. Dat is waggelen. Of Alfred is Kwak, die uh, loopt uh, marathon nou, en... nou, ik vind het echt heel onaardig van je wat je nu doet. Ik vind het echt heel erg toe te juichen als iemand begint met hardlopen. En ondanks of... dat het allemaal nog niet zo hard gaat, dat je het toch gaat doen... en dat je dan ook jezelf probeert te motiveren door aan zo'n loop mee te doen... dat vind ik verdient respect in plaats van dat je wordt verteld dat je waggelt. Nee, oké, okay, daar ben ik het mee. Dat vind ik, dat ik, is ik, mijn persoonlijke ik ben, ik mening. Ik vind ook uh, iedereen die beweegt, uh, dat uh, is van harte toe te juichen. Ja, daar ben ik het precies. helemaal mee eens. Maar dat helpt Alleen, niet als zeg, iemand dan net... op de radio gaat zeggen: dit is geen hardlopen, dit is wachelen. Want het is, ze, nou, okay, ze okay, is maar, zichzelf maar, aan het ontwikkelen. Ze is, ze is net een half jaar bezig. En ze stelt zichzelf een doel voor over een half jaar om dan de 10 kilometer. En ze wil graag weten hoe, hoe lang ze daar uiterlijk over mag doen. En wil niet zeggen dat ze dat ook gaat doen. Ja, maar je praat over hardlopen. Ja, maar Carlo, hardlopen, dat begint toch met nog niet zo heel hard hardlopen? Nee, maar dan mag je toch ook wel zeggen dat het dan wandelen is? Nee, mag want... Mag je dan nee. niet eerlijk zijn? Ja, maar dat is niet... Nou goed, we kunnen er lang of kort over discussiëren. Iedere mening. Ja, wandelen en hardlopen vind ik nog wel een klein beetje verschil. Ik bedoel, je bent niet al haalig hebreselatie. Uh, als je de eerste stappen... Uh... Nou ja, nee, maar ik heb, als ik ga hardlopen... dan loop ik ook minder hard dan sommige mensen die heel snel wandelen. Dat is gewoon een andere beweging... Ik heb dat Belgische programma heb ik ook gedaan. En ik, Met ik Evi? Uh, ja. ja Evi. Ja. En ik dacht na, na, na, na drie uh, programma's van, uh, go, ik ga hem ook kapot. Ja. En dat was uh, tien keer niks. Nee. En dan zie ik mijn vader hardlopen, lopen, die is dus uh, twee keer zo oud. En dan zie ik die man rennen en denk ik van, Potverdorie. Ja. Waarom kan ik dat niet? Nee, dat mensen Dat is een vrije baan, hè. Dus maar Carlo, zo, Carlo. We kunnen er uren over praten, maar dan krijg ik straks allemaal bellers... die zeggen dat ze heel veel onzin hebben gehoord. Dus is er nog iets, of mag ik door? Uh, ja, er was nog wel wat, maar dat denk ik al even gereden. Oké, toch bedankt, hè? Oké. Okay. Doeg, goeienacht. Doei. Willem. Doe. Ja, hallo. Hallo. Uh, ik wou even reageren op het, uh, over de Filipijnen. Ja. Journalisten. Ja, oh ja. En ik heb uit uh, zeer betrouwbare bron uh, gehoord en andere mensen zullen het ook wel gehoord hebben dat uh, de eerste journalisten die erbij waren, die sliepen wel degelijk in uh, hotels. Ja. Ik weet niet of het hele luxe hotels zijn, uh, daar gaat het niet om. Maar ja, je moet toch slapen. Oh, ja, nee, maar het gaat er niet om dat er kritiek kwam... op het feit dat ze in een hotel sliepen. Maar meer de vraag van, er, er was daar helemaal niets. Geen onderdak en alles. Dus, dus hoe kan het dat een, uh, een, uh, een verslaggever wel onderdak heeft... terwijl er mensen zijn die getroffen zijn door de ramp... die geen onderdak hebben? Ja, nou, dan hebben ze gewoon... Uh, uh... Het eerste, de beste uh, houdt wel, want uh, uh, de Filipijnen bestaat uit allemaal eilandjes. Hè? Ik weet niet of je, of je weet hoe het ongeveer ligt. Het is een hele eilanden, eilandengroep. En uh, nou, ik, ik weet even niet uit mijn hoofd welk uh, gedeelte van de Filipijnen het meest uh, getroffen is. Dus waar je, je wind staat van 380 uh, uh, uh, km per uur. En uh, nou, daar zullen ze niet uh, gezeten hebben. Ze zullen wat uh, in een, uh, op een eiland gezeten hebben waar het wat, uh, wat, wat minder uh, getroffen is. Mm -hmm. En dan uh, heen en weer reizen of iets dergelijks. Wat zeg je? En dan heen en weer reizen of iets dergelijks. Ja, en dan heen en weer, uh, heen en weer reizen met een, uh, een helikopter, uh, neem ik aan. Maar vanuit een helikopter, beelden die ik heb gezien op televisie... die zijn ook gemaakt vanuit een helikopter. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, dan, dan zal dat het inderdaad geweest zijn. Ik denk, ja, ik denk dat het zo gedaan is. Ik bedoel, die en camerouden... die hebben echt niet tot zelf ook tot hun middel in het water gestaan. Ja, ja. En er waren ook uh, eilandjes uh, uh, waar de mensen nog wel uh, uh, konden, uh, konden lopen zonder in het water te staan. Ja. En, en er waren weer andere gebieden. Ja, het zijn allemaal, allemaal verschillende eilandjes. Ik geloof wel een stuk of twintig eilandjes. Uh, en de ene is iets groter dan de andere. En uh, ja, er waren ook eilanden waar uh, mensen uit uh, de Filipijnen en de Filipino's gereden. Uh, waar, uh, waar, ze konden, uh, waar ze konden lopen. Want mm. er werd, uh, daar werd ook uh, geplunderd. En toen heeft uh, de staat uh, gezegd dat ze uh, ermee akkoord gingen. Als het, alleen maar, uh, als het dan wel om eten ging en niet om, uh, om luxe goederen... Ja. dan zouden ze niet ingrijpen uh, tegen het plunderen. Oké, okay. ja. Yeah. Nou ja, ik, uh, ik denk in ieder geval altijd. Uh, of, of, of, het maakt ook eigenlijk niet uit. Dank je wel, Willem. Ja, ik had toch één, uh, één vraag Misschien dat een luisteraar daar een antwoord op weet. Mm. Uh, ik heb uh, last van uh, muizen. Ja. Uh, in huis. Uh, ja, gelukkig geen ratten. Maar, uh, maar muizen, uh, van, de kleine, van de kleine muisjes die ook uh, tegen de muren op kunnen lopen en zo. Oh, dat zijn rare muizen. gemuteerde muizen? Nee, het nee, zijn gewone, gewone muizen. Maar ze, ja. Ja, die komen van, uh, van buiten. En, uh, ja, misschien dat het verwilderde muizen zijn, dat weet ik niet. Maar ze komen van buiten in ieder geval. En, uh, ik denk door het keukenraam dat ze heen gekomen zijn. ja. En nu? En, en uh, ja, ik heb nu een paar uh, in huis. En uh, ik wil er op een... Uh, liefst op een diervriendelijke manier zou ik vanaf willen. Um, ik ben... Zal ik je het nummer van Diane geven? Dan kun je misschien uh, Max de kat lenen. <laughs> ja, dat, uh, ja, ik had ook wel een idee van een kennis uh, die een kat had. Maar ja, dat, uh, dat dier, als die wat, uh, wat, wat ziet, als hij hier vliegt... dan, uh, dan sloopt hij het hele huis... Uh, uh, om, dat, om die vlieg te pakken te krijgen. Ah, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Een andere manier dus om van de muizen af te komen. Ik, ik ga op zoek voor je, Willem. Goed. En uh, ja, liefst zo diervriendelijk. Die... Ga ik onthouden. Goed. Goedienacht, Willem. Oké, okay, goeienacht. Dag. Dag. Muizen, dat is, dat is minder erg dan ratten. Dat lijkt me helemaal heel verschrikkelijk. Iets tegen muizen: 0800-1121. In de keuken, Red in the Kitchen van UB40, was dat naar aanleiding van de vraag van Willem, die dus eigenlijk over de iets minder enge beesten ging, namelijk over de muizen. Muizen in de keuken en in de rest van het huis, wat kun je eraan doen op een diervriendelijke manier? Laat het even weten via 0800 1121. Mocht je tips en trucs hebben voor Willem, dan waarderen we dat heel erg. Uh, eens eventjes kijken. Verder wil Albert graag weten waarom een paar jaar geleden opeens de prijzen werden vermeld op alle medicijnen. En nu niet meer. Mogen we nu niet meer weten wat de kosten, vraagt Albert zich af. Nee, waarom zijn de prijzen er weer afgehaald? 0800 1121. En de vraag ook nog van Herman... of het helpt om stepjes op de loopfiets te zetten als je een heuvel afgaat... om op die manier beter je evenwicht te bewaren... en dus minder vermoeidheid in de armen te krijgen van het sturen... Uh, informatie over DHB Radio is ook nog steeds uh, welkom. En uh, volgens mij is er ook wel weer ruimte voor nieuwe vragen. 0800 1121 of nachtsuster.orgmax.nl. Nachtzuster, een programma van Max.